4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het Griekse parlement gaat akkoord met omvangrijke bezuinigingen. Een meerderheid van het parlement heeft gestemd voor ombuigingen in de komende vijf jaar van in totaal 28 miljard euro. Stemverhouding was 155 voor en 138 tegen. De weg lijkt nu vrij voor extra financiële steun van de EU en het IMF, zegt correspondent Connie Kees. In ieder geval in het parlement dat premier Papandreou erg opgelucht is. Uh, en het betekent nu natuurlijk dat uh, hij naar uh, de Eurogroep in Brussel kan gaan. Met, uh, met de stemming in het parlement dat de meerderheid in het parlement de, het bezuinigingspakket uh, uh, goed heeft gekeurd. De stemming werd met grote spanning tegemoet gezien. Veel Grieken zijn woedend dat ze de broek niet moeten aantrekken. Ze vinden dat Griekse politici en bankiers er de afgelopen jaren een potje van hebben gemaakt. En dat de Griekse burgers daar nu voor moeten betalen. Rondom het parlement waren uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Zo waren alle toegangswegen naar het gebouw door de politie afgesloten.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 Als het even kan, kunt u de ring van Amsterdam vanmiddag beter mijden. Bij elkaar nu 109 kilometer. Ik begin met de A10. In beide richtingen is bij de Koentunnel het linker dicht. Richting Zaanstad staat vanaf, vanaf Geusveld tot aan de Koentenel 5 kilometer. andere kant is de file veel langer. Vanaf de Zeeburger tunnel tot aan Westpoort 14 kilometer. Ook is er een aanrijding geweest op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Woerden is de rechter rijschok dicht. File vanaf Gouda 12 kilometer lang. En ook op de a 15 europort richting Rotterdam een aanrijding. Vanaf Rozenburg tot aan de Botlektunnel, 7 kilometer. De linkerrijschok is dicht. De A73 Maasbracht richting Nijmegen is dicht tussen Belveld en Venlo-Zuid. heeft te maken met een aanrijding. Inmiddels staat er vanaf Bezel 4 kilometer file. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67.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 In het tweede en laatste deel van Levy en de Doping... neemt Gideon Levy het in zijn trui op... tegen oudrenner en NOS-commentator Martin Ducro. En een confrontatie met de hoogste wielerbaas Pat McQuaid. Kan de tour die zaterdag begint schoon zijn? Levy en de Doping. Vanavond, kwart over negen. Avro Nederland 2. Jonge werknemers zijn snel. En flexibel inzetbaar. Jonge werknemers zijn ambitieus...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 Dit is Radio 1. VPR Villa VPR Tessel Blok Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met ons buitenlandpanel. Waarin vandaag hier in de studio Harm Edebotje u hoorde hem net al voor het nieuws van Vrij Nederland. Hartelijk welkom. Bertus Hendricks, ook welkom, van instituut Klingendaal. En aan de telefoon Jan van der Putten. Meneer van der Putten, goedemiddag. Goedemiddag, Ja, hallo. Voordat ik met jullie drieën de hele wereld ga behandelen... gaan we eventjes naar het in die wereld zo grote Engeland dat ook ooit was. We gaan naar Wimbledon, tennissen. Uh, de kwartfinale heren enkel. Mark Brasser is daar. Ja, het is vandaag de dag van de kwartfinales. Alle kwartfinales bij de mannen. En ik zit te kijken naar de partij van Novak Djokovic. Niet zozeer vanwege Djokovic, maar wel vanwege zijn tegenstander. Dat is namelijk een 18-jarige jongen die komt uit het kwalificatietoernooi. Bernard Tomic. Die won heel brutaal de tweede set van Djokovic. Nadat hij de eerste verloren had. De wedstrijd was dus na twee sets in evenwicht. Toen kwam er een hele rare derde set. Tomic kwam een break voor. Die kwam 3-1 voor. Maar verloor vervolgens zomaar out of the blue door heel veel fouten te maken. Toch nog de set. Hij verloor vijf games op een rij. Ja. Hij ja, hij maakte het, het Djokovic wel lastig, zette het Djokovic wel onder druk. Maar ja, als je natuurlijk vijf games op een rij verliest, dan wordt het dan wel heel erg een moeilijk verhaal. En de grote vraag is ja, of die 18-jarige jongen terug kan komen. Of die ja, dat setverlies uit zijn hoofd kan zetten en het Djokovic nog echt moeilijk kan gaan maken. Op het centercourt ondertussen Roger Federer tegen Jo Wilfried Tsonga. Federer de eerste twee sets gewonnen, staat een break achter in de tweede set. Tsonga serveert bij 5-4 voor de winst in de derde set. Dus wedstrijden zijn nog niet gespeeld, de eerste twee kwartfinales. Er komen er natuurlijk zometeen, zometeen nog twee en die tegen Feliciano Lopez, Rafael Nadal ook tegen Marty Fish. Maar uh, laten we ons eerst maar eens concentreren op deze twee partijen... die dus nog niet gespeeld zijn op beide banen, is het spannend. Goed, Mark Brasser vanuit Engeland, Wimbledon... we horen je op deze zender zometeen nog eens. Naar ons buitenlandpanel nu. Ik zei al, Arm Botje van Vrij Nederland hier... Werters Hendricks van Klingendaal en Jan van der Putten... journalist en schrijver aan de telefoon vanuit Jeruzalem. Wat, wat ben je daar aan het doen, Jan? Ja, ik... Ik heb hier een, uh, een huisje sinds een aantal maanden. En Ach. ik maak van de, de nood een beetje een deur. Je de kon gezellig in Jeruzalem logeren. Ja, een beetje wat er in het Midden-Oosten aan de gang is. En dat is nogal wat, heb ik begrepen. Ach, we in niks. Ben je jaloers? Zou je toch wel willen? Een huisje in Jeruzalem te ja, je kijken wat er in het Midden-Oosten aan uh, Nee, dat is. Een, uh, het is niet de, de meest ideale uitgang uh, vals basis nu. Uh, want het meeste speelt zich toch af in uh, de landen uh, buiten uh, Israël en uh, de Palestijnse gebieden. Mm -hmm. Maar uh, de Palestijnse kwestie is natuurlijk altijd op de achtergrond aanwezig. Dus uh, het lijkt me heel, heel goed uh, om daar te zitten. Ik zat uh, graag op zijn plek. Mm. Nou, je weet bij deze nou, is een mooie, mooie loziek. Ja. Laten we om eerst even richten op Griekenland. Het parlement daar heeft net gestemd. En uh, ze hebben waarschijnlijk toch niet, tot ieders verbazing, voor die ontzettende bezuinigingen gestemd. Het gaat om 28 miljard euro in de komende jaren, komende vijf jaar. Het was toch nog nipt, hoor. Het was 155 stemmen voor tegen 138 tegen. Maar goed, uh, Griekenland moest dit natuurlijk doen, ze moesten instemmen. Anders zouden ze die uh, noodlening van 12 miljard, dat is de zoveelste tranche in het geheel, van IMF en Euro uh, Europa zouden ze mislopen. En dan was het land failliet gegaan. Alsof dat nu niet het geval is. Maar goed, hoe nu verder? Want de redden uh, die barsten nu natuurlijk los, nu op dit moment. Harm, jou eerst maar eens vragen. Wat, wat moet Griekenland verder? Zorg dat ze hier doorheen komen. Ik maar weet hoe? niet hoe. Of... Bezuinigende broekriem aanhalen en, en uh, landen uit het Westen vragen om te helpen de belastingdienst op orde te brengen en zorgen dat er meer belastingen binnenkomen. Ik denk van de andere kant dat wij hier in Nederland, de Duitsers uh, en de andere Noord-Europeanen ook wat, uh, ja, nu wat rustiger moeten gaan doen. En niet alleen maar moeten zeggen, die stoute Grieken, maar ook moeten zeggen: we zijn allemaal Europeanen, we moeten ze helpen hier doorheen te komen. Maar hoe, hoe zou dat dan kunnen, Bertus? Aan de ene kant legt heel Europa en de IMF... niet onbegrijpelijkse, verschrikkelijk zware sancties op. Want dat zijn gewoon natuurlijk echt dwangmaatregelen. Maar je moet toch ook nog gewoon kunnen leven als Griek? Gewoon wat je, kunnen eten en een beetje ja. rond kunnen rijden in een auto? Nou ja, Je ziet wat er gebeurd is met die enorme bezuinigingen tot nu toe. Die hebben alleen maar geleid tot meer problemen. Omdat je gewoon eh, het land gewoon kapot bezuinigt. En ja. alles wat ik eh, erover gelezen heb tot nu toe... van allerlei economische experts is voor mij duidelijk geworden dat uh, Griekenland is failliet... we mogen het alleen niet zeggen. Mm -hmm. En wat er dus nu gebeurt is een soort overgangsperiode... Uh, waarin gewoon tijd gekocht wordt voor het moment... waarop de grote banken moeten zeggen... oké okay, jongens, uh, wij gaan nu die schulden voor een belangrijk deel afschrijven... En euh, nou ja, de, de laatste dag is dan veel uh, sprake van het plan Brady... wat ze eerder gedaan hebben in Latijns-Amerika... en waar men dus uh, de bestaande schulden... Heeft ingeruild voor nieuwe schulden. Maar dan over veel langere perioden. En dan uh, die nieuwe schulden, die uh, de, in, de, in dat proces. wordt ook ongeveer de helft van uh, de bestaande schulden. wordt, uh, wordt kwijtgescholden. En uh, als dat nu zou gebeuren, als nu. Uh, de, uh, Griekenland technisch failliet zou worden verklaard. dan is het niet zozeer de Grieken die grote problemen zijn. maar uh, in, in Nederland, Frankrijk en Duitsland. met name Frankrijk en Duitsland. Want dan moeten al die banken. die zo ongelooflijk veel. en onverantwoord geleend hebben aan Griekenland en al die, die moeten dan op hun Aangeven dat dat uh, allemaal is weggestreept. En dan hebben we een grote bankencrisis. En dat is ook de reden waarom men alsmaar weer uiteindelijk uh, besloten heeft om het geld te geven, ondanks dat het publieke opinie is, tegen is dus. Ja, Ik ben ook benieuwd wat Jan van de Putten die heeft uh, daar... Precies, ja. dat wilde ik Iets wilde landen, naar hem toe. Dat is wat ja. het is. Hè? Jan van de Putten, vanuit Jeruzalem? Ja. Je nou ja, ik ken Griekenland wel. Ik ben er uh, geweest vanaf 65. De grote demonstraties voor opa Papandreou. Hè. Dus de grootvader van de huidige premier. Uh, ja. <kles> ja, en daarmee is dat was de oh, opvaart voor de kolonelskoek van, van 67. <kles of laughs> uh, nou ja, en daarna nog in het jaren 80 en 90. Ja, het is, het is weer helemaal goed. Ik hoop wel dat... Uh, Tegenover deze echt onmogelijke dilemma's waar Griekenland voor staat, en dat Griekenland-Bashen nou eindelijk eens ophoudt. Ja. Zoals Bertus Hendrik al zegt, die Europese banken die, die, die hebben volop aan Griekenland geleend, buitengewoon onverantwoordelijk, in een tijd echt dat het niet op, niet op te kunnen. En dat het, het risico dat Griekenland het allemaal niet kon terugbetalen... hebben ze enorm gebagatelliseerd. En die mogen dus ook, zoals dat dan tegenwoordig heet... hun verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. uh, wat, ik, wat, ik wel, uh, wat ik wel even op wil wijzen... dat is toch dat het een idiote paradox is eigenlijk. Een enorme tegennatuurlijk, tegennatuurlijke situatie... politiek je? gezien in Griekenland. Nou, je hebt de, de, re de grote rechtse oppositie, Nea-Democratia... Ja. die voor een groot gedeelte verantwoordelijk is... Uh, voor de huidige puinhoop. Mm -hmm. Die stemt... ...tegen dat Spartaanse bezuinigingsprogramma. En links, dus de PASOK van Papandreou, die stemt voor. En dat terwijl die, die, diezelfde partij Neodemocratia in het Europarlement... Uh, in dezelfde fractie zit als de Christen-Democraten. Die zijn juist sterk voor dat bezuinigingsprogramma. Probeer dit nog eens door... aan iemand uit te leggen. Paradox is toch een Grieks woord, Jan? <laughs> uh, <totstuk> ja, Spartanus ja, nee, ook. De nee, maar ik zie maar alleen dat de socialisten weer eens mooi een rechtsprogramma mogen uitvoeren. Net <totstuk> <totstuk> <totstuk> zoals uh, Kok destijds in Nederland, geloof ik. Ja. En, en, en Blair in Engeland ook. Ja, maar ik bekijk wat Jan zegt. Daar ben ik het echt hardgrondig mee eens. Het moet ophouden. Ook hier in Nederland, dat enorme meppen van de Grieken. die Gewone Griekse burgers kunnen daar weinig aan doen. In de, de situatie waarin ze nu beland zijn, het is echt heel slecht ook voor de Europese gedachten. Ik zou zeggen, ga allemaal op vakantie naar Griekenland. Geef daar je geld uit en zorg dat die mensen goed draaiende restaurants, hotels, bootverbindingen kunnen onderhouden en zichzelf een beetje weer op de kaart kunnen zetten. En ga niet lopen zeuren en zeiken. Nu. Dit is het reddingsplan van Harmbotje voor Griekenland. Oké, okay, heel goed. <laughs> uh, we gaan het even hebben over China. Premier Wen Jiabao. Nee, ik moet zeggen Djabaou. Is op bezoek in Europa en doet dan Engeland, Hongarije en Duitsland aan. Uh, eventjes meteen vragen, Jan van der Putten, waarom Hongarije? Ja, Ik vind het zo'n grappige keus. Is, ja, is op het ogenblik de voorzitter van de, van de ja. Europese uh, Unie. En uh, heeft zelf niet zulke ontzettende finan financiële problemen. Dus dat is een min of meer uh, neutrale basis hè, om. Uh, de reddingsbroodschap die uh, N'Jabau aan Europa heeft uh, verkondigd om daarmee te beginnen. En daarna heeft hij het in, uh, in Engeland en in Duitsland nog eens dunnetjes over gedaan. Ja. Uh, de, wat, wat opviel natuurlijk, dat wil ik de heren hier ook even voorleggen, Bertus en, en um, Harm, dat de vrijlating van die dissidenten van IWW en van um, de mensenrechtenvechter, uh, strijder, moet ik zeggen, hoe ja, ja, Hoek, ja, ja, ja. Die zijn vrijgelaten vlak voordat hij naar Europa vertrok. Is dit toeval of is dit toch een soort handreiking? Wat denk je Bert? Nou ja, ik, ik, ik geloof dus niet zo in toeval. En uh, het is evident dat uh, voor mij dat uh, ze dat gedaan hebben om het uh, mensenrecht uh, verhaal in Europa wat, uh, er wat minder in de beschuldigende, of in de beklaagde bank uh, te staan. Hoewel de, de Chinezen tegenwoordig uh, zich niet zo heel veel meer uh, laten uh, vertellen door ja. de Europeaan. Ze zijn natuurlijk zo oppermachtig. sterk oppermachtig. Oh. Zij worden nu straks de financiers van Europa. Hè, want zij gaan onze obligaties kopen. Um, en, uh, dus dat, dat laten ze ook merken. En ik vond het wel grappig. Uh, ik ben nog even door uh, Fred Strommels, de directeur van dit programma, even gewezen op uh, hoe het gisteravond ging bij, oh, het, het, het, het Fernse, bij de tweede Deutsche Fans en bij de nieuwsdienst. Waarbij op het moment dat, uh, dat uh, Merkel? Merkel begon over die, uh, die mensenrechten, dat verhaal, dat een keer dat uh, oortje Poortje. van Wenzhou van Bowden. De tolk, de tolk hield er niet meer bij. Het, of, of ja, ja, het ja, technisch die, probleem, ja. ja, ja. De, wat er ook precies gebeurt, daarvan denk ik wel, dat was. Wel een heel verdacht toeval. Maar het zegt wel iets over het feit dat uh, de Chinezen zich niet bereid zijn de les te laten lezen. Maar aan de andere kant is het ook weer niet al te zeer in de beklaring willen staan. En dan dus die, uh, die mensen vrijlaten. Met overigens ongelooflijk veel beperking. Ik wilde maar te, zeggen. Even te, Jan van der Putten, die dat die... vrijlaten van die dissidenten, hoe vrij zijn ze dan eigenlijk wel nu? Ja, nou, ik geloof dat van Jia uh, dat is wel toevallig dat het nu precies was, want die heeft gewoon precies tot op de dag af zijn 3,5 jaar uitgezeten en geen dag minder. Hm. Dus die gevangenisstraf is gewoon uh, afgelopen. En Aiwaiwai, die dus, dus echt gezien werd als een heilige koe, ja. uh, die man was zo ontzettend bekend als kunstenaar, uh, daar kon je niet aankomen. Hij nou, heeft dan 80 dagen vastgezeten en misschien dat zijn, uh, zijn vrijlating, uh, dat dat dan een soort... Ja, een, een, een heel klein gebaar is, maar het is. Zalen daarmee een wit voetje misschien. Dat ze tot weinig. Uh, dat, dat eigenlijk niks kost. En in de eerste plaats, wij die moet wel. Uh, die is dan beschuldigd. van het uh, ontduiken van, uh, van belastingen. Die moet dan zo'n 1,3 miljoen euro. aan achterstallige belastingen. En, en boete betalen. Ja. Nou ja, dat wordt dus door iedereen echt gezien als, uh, als onzin. Want daar gaat het helemaal, helemaal niet om. Um, en ze hebben eigenlijk alle twee hebben ze, ja, een, een vorm van, van ja, huisarrest gekregen dat weinig afwijkt van, van, van de gevangenschap waar ze net, uh, net vandaan komen. En ze mogen ook met niemand praten, zeker niet met buitenlandse journalisten. Nee. -Wai -Wai, die mag niet twitteren, maar dat was juist zijn belangrijkste wapen. Dat is hem dus uit handen genomen. Dus ze zijn alle twee monddood gemaakt. Precies, dus vrij zeggen, maar monddood. Harm. Ja, nou ja, ja vrij, vrij, heel relatief vrij. Ja. Er zit overal politie omheen dus. ja. Nou ja, je ziet gewoon dat de Europese leiders, uh, zowel in Engeland als... Nou, Cameron heeft dus wat steviger ja. aangezet. Hè, zijn kreeg kritiek, meteen onderuit ik meteen klappen. Uh, uh, mevrouw Merkel heeft dat dus dan precies binnen de lijnen van wat de, van wat de Chinezen blijkbaar acceptabel vinden. Haar protest geuit over de mensenrechtssituatie in China is natuurlijk veel meer dan deze twee mensen. zijn nog steeds gulags vol met allerlei uh, uh, gevangenen. Um, ja, maar ja, 200, mil uh, 200 miljard was het. Enorme contracten, weet ik voor Airbussen verkocht ja, naar China. Ja, ja. Kijk, ik bedoel, de, de handelsgeest waard over dit bezoek. En uh, ik denk dat al deze uh, Europese. Er waren 16 ministers en 200 ja. zakenlieden. Ja. In het gevolg van de premier mee. Hier zijn gigantische deals ge gesloten. En heel jammer voor minister-president Rutte dat ze ook niet even naar Nederland zijn gekomen. Hè? Jan van der Putten, inderdaad daar in Duitsland. Ik geloof dat Bas F en Volkswagen, die, die, die, die, die, die hebben daar miljoenen orders uh, krijgen die vanuit China. Dat is het, natuurlijk het oude verhaal. Zo koopt China gewoon, uh, uh, koopt, koopt zijn onschuld, zal ik maar zeggen. Ze, koop, ze, ze, ze maken Duitsland, Engeland en andere landen die graag handelen met z'n drijven monddood als het gaat om mensenrechten op deze manier. Ja, maar uh, die, landen, die Europese landen hebben natuurlijk niet zoveel keus... ...gezien de, de, de, de economische en de financiële uh, toestand van het, van het ogenblik. En China is dan echt een, een reddende engel. En dan zeker hè, nu, ze, nu China Europese schuldpapieren aan het, aan het kopen is. Ja, dat is voor hen in de koud kunstje, ze hebben deviezen genoeg. Hè, ruim drie biljoen dollar hebben ze in reserve... En ze zijn dus graag bereid om die, die euro te steunen. Waardoor overigens Europa wat bin, minder uh, bang hoeft te zijn voor het... Uh totale inklappen van de, van de euro hier. Maar ja, die steun is, is natuurlijk uh, in de eerste plaats Chinees belang. Europa is een ontzettend, nee, de belangrijkste handelspartner ja. van, uh, van China. Duitsland 1, Nederland 2. Ze leveren Europa. bijvoorbeeld van die goede oortjes, waar je van alles door kan horen. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja was dan, uh, die, die op het juiste Hujinkau, momenten uh, die doen. <lacht> ja, ja, ja. Uh, een, een paar maanden geleden, toen president Hu Jintao op uh, bezoek was in Parijs, toen werd er ook een vraag over mensenrechten gesteld. En toen bleek plotseling ook die techniek ineens niet te functioneren, toch? <laughs> dat is geweldig. Ja. Maar uh, ja, dit, dit is een maandagochtendapparaat soms ook. Het is om een beetje te gaan differentiëren. En een beetje af te raken van, van, van die dollars. Het wordt gewoon riskant om te veel papieren van de Amerikaanse staatsschuld mm -hmm. te kopen. Want als ja. die dollar keldert, dan zou dus ook die Chinese dollars schuld een stuk minder waard worden. Ja. Maar daarom en zijn ze vandaag, denk zijn ik. aan ook het, aan het omswitchen naar ja. Japan. En, en Europa. Bertus, en, Bertus. En ja, kunnen China kunnen ze heel goed gebruiken. Of China kan, kan Nederland heel, ja. en, en, en zoveel andere ja. Europese landen goed gebruiken. Vanwege de technologie. die technologie. is dat nog hard nodig. Nu echt, ja. Nou ja, eh, ik denk dat we daarom ook niet zo heel bang hoeven te zijn. dat de Chinezen ons dan helemaal overroelen. Want hoe, wat je net zei, Jan, over die dollars. dat geldt natuurlijk ook voor het Europese schuldpapier wat ze nu aan het kopen zijn. Ze zijn aan het diversificeren. Maar ook zij hebben natuurlijk geen belang bij. Als die euro totaal in elkaar zakt. Uh, want dan worden onze producten ook een stuk uh, ja. concurrerender. En uh, China probeert zelf al kunstmatig zijn eigen uh, munt te laag te houden. Dus uh, ja, dat heb je naarmate de, de belangen meer met elkaar uh, verbonden raken. Dan heb je, uh, als je dan een klap uitdeelt, krijg je zelf ook een uh, beschavende ja. neus. Ja. Kortom, een win-win situatie ten koste van de mensen. Ja, ja. oké, okay, kortom. Hiermee heb je het prachtig afgesloten, Jan. Je neemt mijn taak geheel uit handen. We gaan naar Libië. Ja, honderd dagen, daar we hadden we het net over honderd dagen eh, na Fukushima. Nu honderd dagen NAVO-actie navo -actie in Libië. En het eind is nog niet in zicht. Het heeft natuurlijk, wie had dat niet gedacht, al veel langer geduurd dan gepland. Uh, de missie, of uh, ja, de missie, laat ik het zo zeggen, is ook alweer wat uitgebreid. Het was in eerste instantie toch op humanitaire gronden. Zorgen dat er vluchtelingen... Hè, bescherming van, bescherming van, van vluchtelingen. Van burger, Later mensen. werd het ja. uh, Gaddafi... moet weggebombardeerd worden. Ja. Bertus Hendricks, na honderd dagen. Ja, een zorgelijke situatie. Uh, dat Gaddafi weggebombardeerd moet worden... dat is wel een beetje de praktijk... die je nu waarneemt. Maar formeel bestaat dat niet... in, het, uh, in de VN-resolutie die dat uh, mogelijk maakt. Alleen hoopt iedereen... Uh, dat het uh, gebeurt. Maar um, ja, het, het regime is toch uh, taaier dan we uh, het gedacht hebben. Hoewel op dit moment uh, er uh, hoopvolle ontwikkelingen zijn... vanuit het rebellenstandpunt gezien. Mm -hmm. Omdat mm -hmm. met name dus het uh, offensief in de Nafusa bergen... ten uh, mm -hmm. zuiden van, van Tripoli en uh, wat tot aan de Chinese... Dat is een Dat heb je als je eerst lang over China praat. <lacht> de Tunesische grens uh, gaat. Um, dat, dat baart... De Gaddafi heel veel zorgen en daarmee de rebellen veel hoop. Misrata houdt ook nog stand. Maar het gaat allemaal zo ontzettend langzaam. En het, het probleem is natuurlijk dat in, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... president Obama erg onder druk komt. Ja. Of die wel door mag gaan. En de, de, de financiën ook aan de Europese kant spelen een rol. Men heeft ook niet erop gerekend dat het zo lang zal duren... zodat sommige landen aan het lenen zijn van bommen. Mm -hmm. Obama die, zit er eigenlijk ook zonder mandaat. Dat is eigenlijk helemaal niet... Ik bedoel, hij heeft hij heeft daar niet de toestemming officieel voor gekregen om naar in Libië aan de gang te gaan. Nee. He? Daar hij heeft hij wel erg opgericht, waardoor hij in het congres nu ook een probleem aan het raken is. Mm. Je ziet ook hoe, hoe, hoe, hoe beperkt. Amerika nog maar internationaal kan optreden... dat het eigenlijk heel snel op is daar. Mm -hmm. En, um, nou ja, en nogmaals... vanuit het standpunt van de rebellen of vanuit het standpunt van de burgers... is het te hopen ja. dat het nu heel snel wordt afgerond. Want je zou echt nog ook kunnen zien... dat Gaddafi gewoon blijft zitten. Het is, het is niet uitgesloten. Nou, weet hoor. je wat, wat ik jullie ook voor wil zeggen? Jou ook, Jan, in, in Jeruzalem. Ja. Dat uh, arrestatiebevel van het internationale strafhof. Daar ja. zijn ook twee lezingen over. Ja. Twee scholen. De ene zegt... natuurlijk moet het. Het recht moet altijd zijn loop hebben. En, en, en je kan niet anders dan dit doen. Het moet. Anderen zeggen, het is niet handig... Want nou valt er überhaupt geen deal meer te sluiten. Hij kan nu geen kans meer op. Hij zal tot het allerlaatste mm. door blijven gaan. Want waar moet hij heen? Wat, wat uh, denk jij daarvan, Harm? Ja, ik heb een Jan. keer een groot profiel geschreven over die Ocampo. Die Moreno Ocampo. Mm. Die, die man wil scoren. Die moet ja. scoren. Mm. Is en, en is dus bereid om politiek vrij opportunistisch uh, te werk te gaan. Uh, niet Assad voor het internationaal gerecht slepen. Wel deze man. Uh, mm -hmm. Niet de koning van Saudi-Arabië. Wel Gaddafi. Uh, omdat de Amerikanen in het westen achter hem aan zitten. Doet hij dat ook meteen. Ik vraag me echt... Af of het verstandig is om, om hem nu uh, ja. uh, uh, aan te klagen. Je ziet het ook met Al-Bashir in Sudan. Uh, die, mannen gaat, die mannen gaan zo met hun hakken in het zand en dus elke manoeuvreruimte voor diplomaten is dus verdwenen. Jan van der Putten, ben je het daarmee eens? Uh, ja. Uh, als hij uh, een arrestatieorder uitvaardigt uh, tegen Gaddafi. Dan met des te meer reden tegen Assad van, uh, van, van Syrië. Dat zou een sterk ja. signaal zijn. En je hebt dan geen militaire interventie, want dan krijg je natuurlijk allerlei dozen van, van Pandora die dan opengaan daar in Syrië. Maar Als je het over Syrië door... hebt, ja. Ja, maar, maar, maar, maar doe dan ook uh, tegen de man die, die genocide pleegt. en op een nog vreselijke manier te schijnt te gaan. en nog massaler tegen zijn eigen bevolking. dan Gaddafi in Libië. Dat, en Libya. Ja. dat, Hendrik, dat even gebeurt even. dus niet. Ja, ja ik, ik vrees dat het een heel saai is. want ik ben het met beide sp voorgaande sprekers eens. Um, inderdaad, uh, ik, zeker in derde wereldlanden. wekt het, uh, het, het optreden van Ocampo. natuurlijk toch het, uh, het oude verwijt van twee maten meten. Uh, het zijn vooral Afrikanen he, die het slachtoffer zijn. Uh, en, en, ...en Libië en hoe schurk ook uh, Gaddafi ook is. Er zijn grotere schurken. Assad is een grotere schurk. Een uh, bloediger uh, dictator uh, dan Gaddafi in de afgelopen uh, 40 jaar uh, is geweest. En, of het baasregime. En uh, inderdaad, uh, ik denk dat op dit moment het, uh, de prioriteit zou moeten zijn biedt hem enige mogelijkheid een face-saving device dat hij in feite uit de macht mm -hmm. verdreven wordt en waar ook Afrikaanse landen mee bezig waren. Nou die, die zijn ook woedend, die hebben ook woedend gereageerd. Ja, dat was Zuid-Afrika, die ja, laatste met name, poging afrika Eerdere pogingen van Zuid-Afrika zijn niet zo succesvol geweest omdat ze een beetje te veel speelruimte hebben gegeven aan Gaddafi. Maar eh, de, ook de rebellen zelf, die zijn bezig met allerlei onderhandelingen achter de schermen om te zien of er een, een manier is om een weg te krijgen. Met name zeven Gaddafi die, uh, die hengelt naar een soort... Een uitweg. van die zone. de zonen. De, de de belangrijkste zoon die meestal optrad als... Uh, of die het belangrijkste was in ieder geval naar de publieke opinie... was hij degene die het woord deed namens het regime... Uh, in het, met name in het begin en die een tijd lang doorging voor de hervormer, maar goed, de, de, van die hervormingen daar hebben we dus gezien wat dat betekent in de praktijk maar toch, die, hij is dus nogal bezig om te zoeken naar een soort uitweg en ik ben bang dat dat uh, door dit besluit niet uh, vergemakkelijkt wordt. Ja, maar, en ik, ik vraag me ook heel sterk af, misschien weet je dat Bertus hoe het met die oppositie zit, het was een heel instabiel, ad hoc in elkaar getimmerde groep mensen die met elkaar iets gingen doen, ik dacht vanaf het begin ojee ojee, hoe gaat het verder, we zijn omdat het nu zo lang duurt, mm -hmm. is ook enige vorm van organisatie, vraag ik me af. Nou, het verbetert wel, maar het blijft uh, een beetje onvoorspelbaar. Want, Is dat ook uh, de reden waarom Nederland bijvoorbeeld zegt, ja, wij gaan officieel natuurlijk dan de, de oppositie daar niet erkennen als, als, als uh, gesprekspartner? Of als, als... Nou, Nederland heeft zich wel erg uh, uh, voorzichtig opgesteld, maar Nederland beroept zich daarbij gewoon op een regel dat Nederland erkent geen regimes, maar erkent staten. En de staat Libië, die, uh, op een gegeven moment uh, de, ga, ga je dan optreden uh, naar uh, hoe, hoe daar dan uh, het effectieve Wordt uitgeoefend. En Nederland loopt het dat betreft een beetje achteraan. Vandaag is wel uh, de, de voorzitter van de overgangsraad Mahmoud Jabriel uh, ontvangen. Dus men doet wel wat, ook onder denk ik, Europese druk, om wat meer gebaren te maken. Maar het, het is ook een beetje een vertaling, denk ik, van de onzekerheden die er dus gaan. Want als we, zien, als we kijken hoe dat militair gegaan is, kunnen we nog alleen maar vaststellen dat het toch nog steeds een beetje een zootje ongeregeld is. En uh -huh. de, dat offensief in de Nafusa Mountains van de Berbers daar, dat komt buitengewoon welkom uh, voor het regime. Want dat verlicht de druk uh, in, in, het, uh, in het Westen, en waar ze niet heel veel vooruitgang boeken allemaal meter voor meter bij wijze van spreken. En ook, waar men nog niet in geslaagd is... Om heel vaak zie je dat, dat er geen vooruitgang kan worden geboekt... omdat er in één keer een gebied is wat nog loyaal ja. is aan, uh, aan Gaddafi. Gaddafi. En dan heeft men dan toch onvoldoende uh, onderhandeld... met de, de, de, de stammen of de groeperingen die daar in, de, in dat gebied zitten... Uh, om een, een verdere uh, vooruitgang te kunnen boeken. Dus dat, dat blijft allemaal nog een beetje in de lucht hangen. Maar uh, ik denk dat zo langzamerhand het moment weer heel langzaam in de richting van de rebellen gaat. En soms zijn er symbolische dingen die ook uh, uh, een, een boodschap afgeven. Het feit dat het nationale voetbalteam... Hè, is, is overgelopen, Is ja, overgelopen, ja. ja, ja. ja. Kijk, in, in, in, als je bedenkt dat er bijna een oorlog heeft plaatsgevonden... tussen Algerije en Egypte... Uh, dan weet je hoe belangrijk voetbal is. Hè. Ja. Dat is vaak een, een enorme afleidingsmanoeuvre voor al deze regimes geweest. En ja, symbolisch is het, het, het, het komt zo'n tik hard aan. En je ziet ook het regime bezig... Uh, nou ja, uh, een uitweg te zoeken en vooral uh, dat momentum dat steeds meer hoog geplaatst... Het voetbalteam is mooi, maar uh, ja. steeds meer hoog geplaatst... Het is een aan, stap. aan het zoeken zijn naar een alternatief, geeft enige hoop. Maar het okay. blijft een moeizame uh, toestand. Goed, Bertus Hendricks hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. En Harm Edebotje van Vrij Nederland ook bedankt. En Jan van der Plutte, journalist, schrijver, deed mee aan de telefoon vanuit Jeruzalem. Ook bedankt, Jan. Dit was de villa voor vandaag. Zondag overigens op Radio 1 van 7 tot 8. Nog veel meer Bureau Buitenland te beluisteren bij de VPRO. De villa is er morgen weer vanaf half 4 op deze zender. En zometeen na half 5... Het Vario 1 Journaal met Tim Overdiek. En met het woord schade als het sleutelwoord in deze uitzending. Het berekenen, beperken en herstellen van de schade. Griekenland en Europa liepen net geen financiële schade op... omdat het parlement in Athene ja heeft gezegd tegen het forse bezuinigingspakket. Nederland maakt de schade op na het noodweer van het afgelopen etmaal. Valt best mee, behalve in Vught in Brabant. Daar zijn we ook. Daar zijn zeer, zeer veel problemen geweest. Maar dat stelt allemaal niks voor in vergelijking met de berekende schade in Japan. Na de aardbeving, de tsunami en de kernramp. 200 11 miljard euro is daar de schade en het nieuws slechts 15% is verzekerd. Hoofdpunt van het nieuws die eerst Mark Visser Radio 1 het NOS Journaal. Minister De Jager die noemt de uitslag van de stemming in Griekenland goed nieuws. Een meerderheid van het parlement heeft gestemd voor ombuigingen in de komende vijf jaar... van in totaal 28 miljard euro. Volgens de minister was het een harde eis van Nederland dat de Grieken dit zouden doen. Als het parlement de bezuinigingen niet zou hebben goedgekeurd... zouden de problemen enorm zijn geweest, zegt De Jager. GGZ-instellingen hebben vanaf volgend jaar geen geld meer om noodzakelijke investeringen te doen. Dat concludeert accountants- en adviesbureau PwC op basis van jaarrekeningen over 2010 van bijna alle GGZ-instellingen. Door het hoge bezuinigingstempo zal de omzet van de instellingen dalen. Volgens PwC is er daardoor geen geld meer voor investeringen, bijvoorbeeld online hulp bij verslavingszorg. En in Afghanistan zijn twee Franse journalisten bevrijd... die anderhalf jaar gevangen hebben gezeten. De twee werden in december 2009 samen met hun Afghaanse gidsen ontvoerd. De Franse regering meldt dat ze in goede gezondheid zijn. Ze worden waarschijnlijk vandaag nog naar Frankrijk teruggevlogen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 140 kilometer file. Veel lange files bij Amsterdam. Dat heeft te maken met een instabiele heimachine bij de koentenel. Daardoor is in beide richtingen bij de koentenel de ook dicht... Als het even kan, kunt u de ring van Amsterdam vanmiddag beter mijden. Uh, op de A10 richting Zaanstad staat voor de Koentunnel nu 6 kilometer. De andere kant op, vanaf Zeeburg tot aan Westpoort, 12 kilometer. Ook een aanreding op de A15 Europoort Rotterdam. Voor de Botlektunnel 10 kilometer, daar is de rijschrook dicht. En ook een enorm lange file op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen knopende Rijnswit en knopende Hoevelaken 20 kilometer... heeft te maken met een technische storing van de spitsstrook op de A1 bij Barneveld. De A73 Maasbracht richting Nijmegen is dicht tussen Belfeld en Venlo-Zuid. Het heeft te maken met een aanrijding. Inmiddels vanaf Bezel staat daar 5 kilometer file. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven. Dat is de route over de A2 en de A67. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn.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 Goedemiddag. De 300 parlementsleden in Athene kregen vanmiddag deze simpele vraag voorgelegd: ja of nee. Nomos Karditsas Rovlias Konstantinos nee. Salagianis Nikolaos nee. Theouchari Maria nee. En ne is in het Nederlands ja. 145, 155 keer was het ja. Ja dus tegen het forse bezuinigingspakket. Waarmee Griekenland ontsnapt aan een faillissement op korte termijn. We hebben reacties uit Athene, Brussel en uit Den Haag. Bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. De sector legt zich er niet bij neer. Demonstreert, zoals dat gaat, op het Haagse Malieveld. En wees er gesteund door onafhankelijk onderzoek. Conclusie van dat onderzoek? De bezuinigingen schieten hun doel voorbij. Het weer was heftig het afgelopen jaar. We maken de schade op, vooral in het Brabantse Vught. Huizen staan hierop instorten en tientallen auto's zijn vernield door omgewaaide bomen. Was het een windhoos of een windval? Antwoord ook op deze vraag in dit Radio 1 e Tot half zeven vanavond. Een ja dus voor het bezuinigingspakket van premier Papandreou. Zowel binnen als buiten het parlementsgebouw was de sfeer vanmiddag gespannen en onrustig. Dat was buiten, maar binnen in het parlement. Premier Papandreou deed vlak voor de stemming een emotionele oproep. We zullen het voor elkaar krijgen of jullie het nu willen of niet, zei Papandreou. En het is hem dus gelukt. Kees in Athene, dat moet een enorme opluchting zijn voor deze premier. Ja, dat is zeker een uh, enorme opluchting. Uh, ik denk ook na een dramatische zitting in het parlement... waar vooral tussen uh, de socialistische regeringspartij en de oppositie... echt harde woorden werden gewisseld. He, de oppositie beschuldigde de socialisten de regering van chantage en bangmakerij. En premier Papandreou herhaalde nog eens de oproep... dat de goedkeuring van het parlement nodig was om het land te redden. Nou, dat is hem dus uiteindelijk geluk, gelukt. En ik zag dus inderdaad een hele opgelucht van in het parlement. Het was aan het eind van een debat, gevolgd door die stemming. Hoe ging het er aan toe in die cruciale zeg maar anderhalf uur? Nou, het was eigenlijk heel uh, rumorig, wat, wat, wat niet uh, gewoon is hoor, voor, een, uh, voor een stemming in het Griekse parlement. Uh, het was zo rumorig dat je soms uh, niet de ja- en nee-stemmen uh, hoorde in, uh, in, in, in die zaal. Uh, maar in ieder geval uh, uh, 155 parlementsleden hebben voorgestemd. En opmerkelijk was dat één socialistisch parlementslid uh, tegenstemde. Uh, die is inmiddels ook uh, door Papandreou verwijderd uit de parlementaire fractie. En uh, verder een lid van de oppositie, uh, de conservatieve partij, die stemde voor. Uh, en zij had al eerder aangekondigd dat ze uit de conservatieve fractie zou stappen. Waarmee de meerderheid van 155, een de meerderheid, net werd bereikt. Je had het over rumoer in het parlement. Eh, enigszins een weergave van hoe het op straat was. Want daar was het behoorlijk onrustig. Hè? Berichten dat het ministerie van Financiën zou zijn aangevallen. Wat weet jij daarvan? Dat klopt. Het was eerder in de middag uh, ook al onrustig... met uh, rellen op het Syntagmaplein. Anarchistische jongeren die weer stenen en flessen en dergelijke gooiden. En op een gegeven moment uh, vielen ze ook het ministerie van uh, Financiën aan... wat ook op het plein uh, ligt, maar aan, aan de onderkant zeg maar. Daar werden ruiten ingegooid. En na, ja, na een, een soort kat-en-muispelletje met een mobiele eenheid... werden uiteindelijk uh, die uh, betogers teruggedrongen. Is het geweld op straat tekenend... Voor... Voor de, voor de sfeer in dat land? Kijk het naar dit debat en de stemming en de uitkomst? Ja, er is... Natuurlijk enorme uh, onrust. Hè? De maatregelen zijn natuurlijk populair. Er is veel weerstand bij de bevolking tegen de zware extra belastingen die ze al dit jaar, maar ook de komende jaren zullen moeten gaan betalen. En opnieuw hun salarissen en, en koopkrachten naar beneden zien gaan. Dus ja, het, het, het, wordt, uh, het is nog niet eenvoudig hoor, voor, voor premier Papandreou. om deze, al deze maatregelen uit te gaan voeren gezien de grote sociale onrust. En is dat pakket nu ook echt hard aangenomen? Want het ging natuurlijk om een voorstel om een wetswijziging er doorheen te krijgen. Waarmee dat bezuinigingspakket van 28 miljard in Griekenland... door de Grieken zou worden um, geaccepteerd. Corny is er niet meer. Maar we spreken haar later deze uitzending. dan ga ik die vraag gewoon nog een keer stellen. We gaan door vanuit Athene naar Brussel. Chris Ostendorf. Die opluchting waar... Connie Keijs over sprak, waar het ging om het gezicht van premier Papandreou. Heb je ook dergelijke opgeluchte gezichten gezien in Brussel? Nee, Europese ambten ambtenaren kijken altijd heel ernstig en bezorgd. <laughs> en dat doen ze vandaag nog steeds. En reken erop dat zullen ze de komende maanden en misschien wel jaren hier blijven doen. Waarom is dat? Uh, ja, omdat als je er goed over nadenkt, wat er vandaag gebeurt... is het afwenden van een regelrechte ramp... Dat is mooi, maar veel meer dan dat is het nog niet. Uh, we hadden het er net uh, ook al over, die, die meerderheid... het Griekse parlement is maar heel nipt. De oppositie, de conservatieven, notabene degenen die verantwoordelijk zijn... voor wat er in het verleden mis is gegaan... die stemmen tegen het medicijn dat Europa oplegt. Dus het is echt alleen nog maar het afwenden van de financiële chaos op dit moment. En daar gaat uh, het dus om een cheque van 12 miljard euro... die van de Europese Unie en het IMF moeten komen. Gaat die nu ook wel meteen op de bus, zodat die ramp inderdaad veilig is afgewend? Nee, die gaat nog niet meteen op de bus, maar wel bijna. Uh, eerst moet het Griekse parlement morgen dus nog met instemmen... met de detailuitvoering van de afgesproken bezuinigingen. En dat willen we echt zwart op wit zien... voordat de ministers van Financiën de handtekening zetten. Die ministers van Financiën van Europa die komen zondag hier naar Brussel. Dan gaan ze waarschijnlijk die cheque van 12 miljard tekenen wat betreft Europa. Maar het Internationaal Monetair Fonds moet ook nog meebetalen. En dat is niet gering wat ze mee moeten betalen. En zij stellen als voorwaarde voor het tekenen ook nog eens... dat Europa, wij dus, garantie staan voor het financieel drijvend houden van Griekenland... voor de komende twaalf maanden. En dat is nog helemaal niet vanzelfsprekend... want om Griekenland de komende twaalf maanden overeind te houden... is een nieuw hulppakket nodig en daar komt hij alweer. 85 miljard tot 110 miljard is daarvoor nodig. Dus, uh, bovenop, op de ernst... 100, bovenop de 110 miljard die zijn toegezegd... en waarvan ja. de 12 miljard komende week de vijfde betaling zijn. Ja. Het, het land is nog lang niet uit de problemen en Europa weet dat. Ja, Europa weet dat heel erg goed. En toch geloven de ministers van Financiën in dit medicijn. Het is het geloof in het idee dat als het land maar gaat bezuinigen... en uiteindelijk straks meer binnen gaat krijgen dan dat het uitgeeft... dat ze heel langzaam iets aan hun schuldpositie kunnen gaan doen. En dat investeerders weer vertrouwen krijgen in dat land. En dat de markt straks ook weer gewoon vrijwillig geld wil gaan lenen aan Griekenland. Dat is op dit moment nog niet het geval. En zolang dat niet het geval is... zullen wij die leningen aan Griekenland moeten geven met alle problemen en moeizame debatten uh, van dien die we vandaag hebben gezien. Oké, okay. een lichte opluchting in Brussel misschien dat het voorlopig even ja. geen regelrechte ramp wordt. Chris Wassendorf vanuit Brussel, dank wel. Op dit moment, als je het over bezuinigen hebt, demonstraties in Den Haag tegen de hevige bezuinigingen van het kabinet op de zorg. Het kabinet wil op de zorg 600 miljoen euro gaan besparen. En dan gaan we naar het Malieveld. Natuurlijk, daar zijn die demonstraties. Daar is ook verslaggever Mark Hamer. Mark, hoe druk is het bij deze demonstratie? Ja, het is best, best wel druk. Uh, het zijn vooral mensen die dus werkzaam zijn in de GGZ... of patiënten uit de GGZ. Dus we hebben het hier ook over uh, psychiaters en de psycholoog. Er uh, um, zijn 170 bussen deze kant op gekomen. De, de organisatie dacht aan uh, 10.000 mensen. Uh, nou, die zijn er zeker wel gekomen. Het hele Malieveld staat wel vol. Ik zei ook al, ook patiënten zijn hier aanwezig. En zojuist waren ze op het podium en deden ze een, een kreet naar de minister toe. Patiënten zijn juist hier, hier op het podium. En uh, ja, de oproep naar minister Schippers. Die, als het goed is, hier ook nog naartoe komt om een uurtje of kwart voor zes. Dan zal er een petitie worden aangeboden. Een petitie die al ondertekend is door 45.000 mensen. Misschien staat de teller nu al wat hoger. Uh, maar laten we het eens even over die bezuinigingen hebben. Ik sta hier met Hans van Eck. Uh, hij is directeur van het Nederlands Instituut van Psychologen. En dan zegt die bezuinigingen, uh, wat het gaat vooral over de eigen bijdrage. Uh, die, die zal worden gevraagd van de patiënten. Ja, het is zo dat uh, wanneer mensen een uh, psychologisch consult willen hebben in de eerste lijn, dat hun uh, bijdrage van 10 naar 20 euro gaat. En wij als psychologen, wij vrezen daarmee een, uh, een minder toegankelijke zorg. Dat mensen de zorg gaan mijden. En dat... ja, echt al om 10, 20 euro dat mensen zeggen we doen het niet. En niet alleen dat, wat er ook bij geldt, dat is dat het aantal zittingen wordt teruggebracht van 8 naar 5. Dus het aantal keren dat je naar een psycholoog of een psychiater mag? Ja, ja. En wij vrezen dat daarmee die psychologische zorg uh, een, een luxe probleem wordt. Omdat een bepaald aantal, en de schatting is ongeveer zo'n 30% van de patiënten, cliënten van psychologen... dat zij die zorg om die reden dan zullen gaan mijden en langer wachten met het zoeken van een behandeling of anderszins. Wat heeft dat voor gevolgen dan, als je langer wacht? Dan dat problemen zich eigenlijk uh, zullen opstapelen, dat mensen later om hulp zoeken en dat bijvoorbeeld een hogere uitval met de arbeid en gewoon de kwaliteit van de psychische gezondheidszorg dat die afneemt. Ja, en mensen die dus waarvan je eigenlijk zou zeggen van ja, die moeten gewoon eigenlijk van de straat af en dergelijke die moeten veel eerder behandeld worden, die blijven dan op de straat lopen. Dat is wel de inschatting. Als u nagaat dat twintig uh, jaar geleden, toen ik psychologie studeerde, dat ik door Utrecht hoog liep en dat daar de mensen gewoon in hoog uh, verslaafd en anderszins uh, in, in psychische nood, dat die de afgelopen jaren eigenlijk van straat zijn uh, verdwenen, mede door een goede psychologische psychiatrische zorg. Wij vrezen als psychologen dat we terug gaan naar die tijd. Terug naar die tijd en daarmee snijden we ons zelf in de vinger. Straks na vijf uh, praten we erover verder. Er is een rapport gemaakt door de PwC. En zij zeggen ook dat deze bezuinigingen ja, eigenlijk aanverrecht gaan werken. Pennywise, pound foolish. En daar praten we straks over verder. Mark Hamer spreken weer straks meer en hopelijk ook met minister Schippers voor jouw microfoon. De storm gisteravond en vannacht heeft voor veel schade gezorgd. Vooral Vught in Brabant bij de Mos moest het ongelden. Straks de chaos en de ontzetting daar. is er chaos en ontzetting op de Nederlandse wegen, Jolanda nou, van der Velden. Dat, als je in Amsterdam zit en via de A10 weg probeert te komen... dan lijkt het toch wel op wat wij noemen een verkeersinfarct. Want het is daar behoorlijk vastgelopen. Het heeft te maken met een instabiele heimachine vlakbij de Koentunnel... Daardoor zijn we op die A10-ring west in beide richtingen bij de Koentenol, de linker rijstrook dicht. heeft behoorlijk lange files. De ene kant tussen Osdorp en de Koentenol 6 kilometer. De andere kant tussen Knopendwaterhaasmeer en Westpoort 15 kilometer. Het advies is om eigenlijk de ring van Amsterdam te mijden. Werkt u in Amsterdam, dan is het misschien te overwegen... om wat langer door te werken om in ieder geval deze drukte af te wachten. Want het is niet alleen daar druk, maar alle eigenlijk, uh, alternatieve routes... zijn behoorlijk vastgelopen. Verder ook een lange file op de A28, Utrecht richting Zwolle. Heeft te maken met een technische storing op de spitstrook op de A1 bij Barneveld. Daardoor op de A28 zelf tussen knooppunt Reinsweert weert en knooppunt Hoeverlaken 21 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Op de dag van de mannen op Wimbledon. De kwartfinales worden gespeeld met daarin de vier hoogst geplaatste spelers. De Fab is voor, de Fab voor Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer en and Andy Murray en Mark Brasser, onze verslaggever. Heb je al een halve finalist voor ons? Nee, die, die heb ik nog niet, Tim. Het is uh, ongekend spannend. Uh, Roger Federer, uh, een van die vier, leek hard op weg naar uh, de halve finale. Hij stond 2-0 in sets voor tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Maar zojuist uh, is de, de vierde set afgelopen. Die is gewonnen door Tsonga. Die had ook al de derde set gewonnen. En Dat betekent dus 2-2 uh, in sets. Ja, wat vooral opvalt is dat Federer eigenlijk geen kans krijgt op de service van het Tsonga in set 3 en 4. heeft uh, De Zwitser niet één breakpoint uh, kunnen Creëren. Tsonga staat goed te serveren. Ja, en de Fransman had in beide sets maar één break nodig om, om, om de set naar zich toe te trekken. Ook spannend is het op, uh, op baan 1. Daar speelt de Novak Djokovic tegen Bernard Tomik. Dat is een, een Australiër. Een jongen die in, uh, in Europa geboren is. Van, van Kroatisch-Bosnische origine. Maar graag Tomik genoemd uh, wil worden omdat hij nu voor Australië speelt. Hij uh, begon uh, wat, wat wankel, wat nerveus. Verloor de eerste set van Djokovic. Maar kwam daarna heel sterk terug. Won de tweede set met 6-3. Kwam een break voor in de derde. Er Stond 3-1 voor in de derde set, die Tomic. En toen was hij het even helemaal kwijt. Hij verloor vijf games op een rij. Verloor de set met 6-3. Nou, toen dacht ik: van nou, dan is het wel gebeurd met die 18-jarige jongen. Djokovic die loopt er nu overheen. Maar ze zitten nu inmiddels diep in de vierde set. En Tomek heeft zich uitstekend hersteld van het verlies van die derde set. Het is inmiddels 5-5. Dus net als Roger Federer moet ook een Novak Djokovic vol aan de bak om de halve finales te halen. Wat een spannend middag, Mark Rassen. Dank je wel. Het noodweer van gisteravond en vannacht. Op sommige plekken viel het mee, op andere ging het er hevig aan toe, zoals in en om Den Bosch. Het was wel heel heftig. Ik ben blij dat ik in ieder geval nog binnen zat en niet in mijn auto. Het was zo erg. Wij stonden naar buiten te kijken, maar je kon eigenlijk helemaal niets meer zien. Wij kwamen net thuis. En bij ons voor de deur staan drie grote populieren. Twee zijn er omgewaard en die namen andere bomen mee. Nou, ik zag alleen maar takken Ja, nou, En is regenen klopt maar viel het eruit, hè? Bomen, die jongen ja, en Dat was, ja, het was, het was om bloem. te zien wel mooi, maar ik vond wel angstig. Ja. Ja. Angstig god ook voor Vught, ook bij Den Bosch. Daar heeft het noodweer veel schade aangericht. Verslaggever Trudy van Rijswijk is daar. Trudy, heb jij enig zicht op de precieze schade in Vught? Ja, ja. Zo'n 50 huizen zijn uh, zwaar beschadigd door omvallende bomen. Honderden bomen zijn ontworteld. Uh, een heleboel auto's zijn beschadigd. Uh, als je hier nu, ik sta in de meest uh, beschadigde straten van Voorst tot Voorstraat en daar zijn vrijwel alle bomen beschadigd en heel veel ontworteld en uh, wie er goed mee is, is een uh, boomzagerij, die gaat gewoon van huis tot huis, uh, gaan ze langs en uh, gaan ze zagen aan de uh, troep die er ligt, hier ligt een parkje. Daar een heel mooi parkje met een vijver erin. En daar zijn in het midden alle bomen ontworteld. Niet alleen ontworteld, ze zien eruit alsof ze een soort wokkel zijn. Zo'n zo schroef is er ervan gedraaid. Het is echt onvoorstelbaar. En dan hebben die bomen ook zoveel schade aangericht dat er huizen op instorten staan. Wat weet je daar precies van? Ja, er is één boerderij waarbij het kennelijk een soort van valwind is geweest. Die boerderij staat vrij geïsoleerd, daar kun je trouwens nu ook niet bij komen. En die boerderij heeft een rieten dak, wat normaal recht ligt. En daar zit gewoon een enorme deuk in. En het gevaar bestaat, zei de burgemeester wel dat als je een deur op de boerderij, dat het hele pand instort. Dus die bewoners die zijn geëvacueerd. Maar het is hier ook ongelooflijk tekeer gegaan. Um, meer dan 115 kilometer per uur aan wind. En dan ook nog een keer een valwind. Dus een wind die een soort buik ja, maakt naar beneden. en daar een enorme ravage aanricht. Je ziet echt, als je vlucht binnenrijdt, overal liggen afgebrukte takken en ongevallen bomen. Met als middelpunt deze straat. Trudy van Rijswijk verspreekt we jou wellicht later nog deze uitzending met de verdere schade en de gevolgen daarvan in Vught bij Den Bos, waar het afgelopen etmaal behoorlijk huishield. Dank je wel. De getuigenis zegt Gert Hiemster, onze weerman uh, vanuit Brabant. Kijk daar naar als meteoroloog. En wat is dan jouw oordeel over wat zich daar op zo'n loka lokaal niveau afgelopen nacht afspeelde? Nou ja, Trudy zei het eigenlijk al wat. Uh, zo'n valwind heeft zich daar uh, waarschijnlijk voorgedaan. En dat is iets wat uh, vaker voorkomt bij zware onweersbuien. En die zijn daar natuurlijk geweest. Uh, in eigenlijk elke onweersbui komen zowel uh, luchtstromingen voor die naar boven gaan... en ook weer naar beneden toe. En die naar beneden toe gaan de luchtstromen, dat heet zo'n valwind. Meestal komen die niet aan de grond toe... omdat ze dan voordat ze, net voordat ze de grond bereiken, dan gaan ze alweer omhoog. Maar soms komt die ook aan de grond toe... En dan kunnen dit soort gevolgen uh, plaatsvinden. Het, je moet het je een beetje voorstellen als je bijvoorbeeld uh, een, een pak suiker hebt of zoiets. Of, of een zak zand of zoiets. En die, die snij je, die hou je omhoog en die snij je aan de onderkant open. En dan valt alles plotseling naar beneden. En dan spreidt het op de grond het zich zo uit. En dat laatste, dat is dus eigenlijk die valwind. Zo zou je dat een beetje kunnen voorstellen. En wat is dat uh, verschil met de windhoos? Nou, een windhoos die draait. Ja. Hè, dus dat, dat, dat is eigenlijk het enige verschil. Uh, en um, een windhoos die heeft ook vaak een wat langere duur. Uh, maar goed, je hebt windhoos en windhoos. Dus dat kun je niet zo 1, 2, 3 uh, uh, over alle windhozen zeggen. Dus dit is iets wat bij dit soort weersituaties met heftige buien... gewoon af en toe voorkomt. En ja, als je dan toevallig... Als dat toevallig zich voordoet in zo'n zo straat... Ja, dan zijn de gevolgen zoals die daar zijn. En die zijn hevig. Is het terecht dat we het noodweer mogen noemen? Als je kijkt naar de afgelopen 24 uur... Die, die bliksemschichten en de harde regen. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig te zeggen. Je hebt noodweer en noodweer. Maar het kan nog veel erger. Dat is wel duidelijk. Want uh, ik hoorde toevallig uh, vandaag een uh, mevrouw van verzekering maatschappij op de radio, die zei dat het qua schade... in totaal eigenlijk meevalt. Ze schatten dat op enkele miljoenen... Uh, maar er zijn ook wel weer situaties geweest, zoals in 2008 en 2009... Uh, waarbij schadehoeveelheden uh, van, van 25 miljoen of zelfs 100 miljoen zich voordeden. Dus het kan nog veel erger. Dus uh, Je mag het rustig nood weer noemen. Dat is denk ik wel terecht in deze uh, wat we gehad hebben. Maar het erger Wat kan nog erg. Ik ben gisteravond op het balkon gezitten met een fles wijn... om te kijken naar de bliksemschicht. Dat was een prachtig ja. gezicht. Jij liet mijn vanmiddag een foto zien. Die heb ik op Twitter gezet. Ja. En er was Radio 1. Het lijkt pointillisme. Allemaal ja. puntjes op een Nederlandse kaart. En heel Nederland is helemaal zwart aan puntjes. En dat geeft aan het aantal bliksemontladingen in de ja. afgelopen 24 uur. Vertel. Nou ja, we hebben ontzettend veel bliksemontladingen gehad. Uh, 75.000 uh, in een etmaal. En ik denk eigenlijk dat het er nog meer zijn geweest... Want die telling is maar tot middernacht. En het onweer is na middernacht nog doorgegaan. Dus, uh, maar goed, dat is gewoon ontzettend veel. Het hoogste wat ooit geregistreerd is in Nederland is 80.000. Ergens in 2004 was dat. Dus dat geeft aan... Hoe actief het onweer is geweest. En ja, dat heeft iedereen natuurlijk toch min of meer uh, afgelopen nacht wel meegemaakt. En mooi was het, maar het was. Kijk even vooruit, hoe gaat het worden? <laughs> ja, nou ja, het weer gaat natuurlijk elke dag door. Uh, dus <laughs> ook de komende dagen weer. Uh, maar het is, uh, wat dat betreft, is het een grote overgang. Want de komende dagen is het gewoon een beetje. Uh, Huis, tuin en keukenweer. Dus we hebben wat zon. Het blijft waarschijnlijk droog morgen. Misschien een buitje. Huis, tuin en keukenweer? <laughs> ja, eigenlijk niks bijzonders. Um, best wel aangenaam hoor, daar gaat het niet om. Maar als je dat vergelijkt met de hectiek van gisteren, is het, uh, is het gewoon eigenlijk vrij rustig. En ja. Vrij saai eigenlijk ook wel. Uh, saai. Nou, een, een intrigerende conclusie is dat. Huis, onze huistuin keukenman van het weer, dank je wel. De schade natuurlijk in Nederland valt in het niets bij... wat er gebeurde in Japan een aantal maanden geleden. De tsunami, de aardbevingen, gevolgd door de kernramp. De vraag is dan, kun je je eigenlijk wel volledig verzekeren... tegen grote rampen zoals in Japan? Uh, Bob Reigenveld, goedemiddag. Goedemiddag. Van herverzekeringsmakelaar AON Benfield. Uw bedrijf heeft berekend welk deel van de totale schade is verzekerd. Als we het hebben over de schade in Japan, hoe, hoe hoog is die opgelopen? Uh, de economische schade wordt op dit moment uh, geschat op ongeveer 211 miljard dollar. Amerikaanse dollars, wel te, wel te verstaan. En uh, slechts 15 procent, zegt 30 miljard, 33 miljard, uh, is verzekerd en herverzekerd. Dat is wel heel weinig. Ja, dat geeft een beetje aan wat de, wat de verzekeringsdichtheid is van een toch van een heel rijk land als Japan. Het probleem zit een beetje in wat betaal je voor zo'n polis als je aardbeving en tsunami gedekt wil hebben. Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die, en bedrijven die besloten hebben om dat niet te verzekeren. En slechts het brandrisico bijvoorbeeld te nemen. Uh, een belangrijk deel van uh, de schade die niet verzekerd en herverzekerd is, uh, is, zit natuurlijk ook in de infrastructuur. En dat is een staatsaangelegenheid. Want 15 procent, wat is dan wel verzekerd? Gaat het dan om gebouwen die zijn ingestort of die in brand zijn geschoten? Uh, ja, dus eigenlijk alles wat door de aardbeving en de tsunami, als de tsunami ook verzekerd is op de polis, uh, is, is weggevaagd. Uh, er zijn natuurlijk hele dorpen weggespoeld. Uh, bedrijven die. Uh, zijn weggespoeld. Um, er zit ook nog een belangrijk stuk bedrijfsschade uh, aan vast. Uh, en dat is ook wel iets wat we mogelijk in Europa nog uh, uh, voelen, uh, zeker gevoeld hebben. Uh, dat uh, ja, uh, suppliers van uh, Japanse onderdelen hier in Europa niet uh, meer konden leveren... waardoor uh, er ook hier sprake is van uh, bedrijfstagnatie. Vraag ik me toch af waarom Japaners zich niet beter verzekeren. Want ze weten toch dat ze in een aardbevingsgebied wonen? Ja. Het is een kwestie van prijs uh, en uh, uh, het is ook een afweging voor, uh, denk ik, hè, uh, als je kijkt naar welke gebieden het heeft getroffen. Uh, zijn dat nou uh, uh, gebieden die uh, a priori zich uh, in eerste instantie uh, bedenken dat ze uh, goed verzekerd moeten zijn of niet? En daar bedoel ik mee dat het, uh, uh, ook de, de kuststreken uh, niet overal even uh, ontwikkeld zijn. Uh, en dat zijn toch juist dan uh, de doelgroepen die uiteindelijk zich niet verzekeren. En, uh, dus je neemt een bepaald risico. Als je naartoe trekt naar Nederland, hoe goed is Nederland eigenlijk verzekerd tegen aardbevingen? Tegen aardbevingen niet. En uh, overstroming is natuurlijk ook een leuk onderwerp. Ik ving ook net uh, het laatste stukje van uw programma op uh, over uh, uh, het weer... wat we afgelopen uh, uh, uh, nacht en uh, gistermiddag hebben gehad... In Nederland. Nou, daar is Nederland bij uitzicht erg goed uh, tegen verzekerd en herverzekerd. Dus de stormschade, hagelschade, uh, of het nou je auto betreft of je huis, dat is uh, in Nederland heel goed verzekerd. Ja. Het aardbevingsrisico daarentegen, uh, ja, dat, dat achten we zo klein, dat gebeurt feitelijk niet. En het overstromingsrisico is nog iets waar we. Uh, ja toch zouden moeten kijken naar een bepaalde marktoplossing... zoals we dat ook voor het uh, terrorisme-risico hebben gedaan. Dat is een les voor bij nabije toekomst. Ik dank u hartelijk. Bob Rijgenveld van herverzekeraar AON Benfield. Vanavond, BNN Today. Ik kan niet zomaar zeggen, schat, heb je hier niks te doen... zullen we <laughs> lekker naar Peking rijden vandaag. Het klinkt heel erg als oude politiek, geen antwoord geven. Nou, ik geef er netjes antwoord op. Het is niet in vragen. Want het zou betekenen dat het geert werd gek. Mij stokte de adem in de keel toen ik het hoorde. Ik dacht, nee, het sprookje, Charles en Camilla. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik wacht wel dat jullie te warm worden, 1 tot anderhalve graden. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Lieve, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarsintjes kunnen als ze het nodig hebben? Jort, je hebt helemaal gelijk.